De Autoriteit Persoonsgegevens gaat onderzoek doen naar camera's in sauna's. Afgelopen dagen zijn zeker 25 meldingen binnengekomen over schending van de privacy. Aanleiding zijn naaktbeelden van oudspeelsters van het Nederlands handbalteam... die op een pornowebsite verschenen. Beelden van een beveiligingscamera uit een sauna waren door hackers op internet gezet. Filmen in kleedruimte is in principe verboden. De Autoriteit wil weten wat er met de camera's en de beelden gebeurt.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 ANW-verkeersinformatie. Er staan files door werkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda... bij knooppunt Ridderkerk, 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En er wordt gewerkt bij Aalsmeer aan de Waterwolftunnel. De N201 is in beide richtingen dicht, de weg tussen Hoofddorp en Uithoorn. Vooral vanuit Hoofddorp veroorzaakt dit nu file vanaf Schiphol 3 kilometer met een half uur vertraging.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 Langs de lijn en omstreken. Met Dione de Graaf. Goedenavond, het is 4 minuten over 9. Het regent en het waait. Prachtige omstandigheden om een wereldkampioenschap allround te rijden. In het Olympisch Stadion in Amsterdam. De vrouwen hebben de 500 meter gereden. En na zes ritten 3000 meter. Is de stand van zaken, Sebastian Timmerman? 1. Ja, Jevgenia ja. Lalenkova, Rusland, 4,2450. 2. Nicolaas Draalova, Tsjechië. Die kwam in de buurt, 4,2647. 3. Idan Jatoen. 4.28.93, dat klinkt bijna voor oorlogs. Maar goed, Zdra is de dame die wat betreft de twaalf dames... die we in actie hebben gezien, de beste is over de 500 meter en de 3 kilometer... voor Njatoen en Lalenkova. En er gaat straks verandering in komen. Misschien al wel in rit 7. De eerste rit na dit wel. Anouk van der Weijden komt dan op de baan en gaat het opnemen... tegen de Chinese Yachen Hao. En ook voetbal deze avond uit de eredivisie. Heracles tegen FC Twente net weer begonnen. Richard van der Made. Vier minuten, 0-0 tussen uh, een zwak FC Twente en Heracles Almelo... dat veel hoger staat op de ranglijst. En, uh... Een aantal kansen heeft gekregen op een goal. Nu een voorzet van Breukers. De bal wordt dan weggekopt door Peet Bijen in het centrum van de verdediging. En weer opgepakt door FC Twente. Dat één kans heeft gekregen in 45 minuten. Een aardige poging van Tom Boeren na een goede avond vanaf de linkerkant. Maar nu, vijf minuten na rust, kan dit uiteindelijk wel de 0-1 worden. Daar wordt Boeren weggestuurd. Maar dan wordt het toch uiteindelijk weer goed verdedigd door Heracles. Gaat de bal eventjes terug. En is daar de kans voor Tika Duwini. Gaat hij erin? En het is 0-1 voor FC Twente nadat eerder. De boeren er dus niet in slaagt om langs de tegenstander te komen. Gaat de bal dan alsnog breed in het strafschopgebied en is het nota bene Tiga die we nog nauwelijks hebben gezien in deze wedstrijd. Vijf minuten gespeeld in de tweede helft en dit kon wel eens een hele belangrijke zijn voor FC Twente. Uitgerekend in de derby tegen Heracles. 0-1. En er wordt gedweild in het Olympisch stadion en dat is geen overbodige luxe tijdens de 3000 meter. Edwin Cornelissen staat bij de wereldkampioen van 1990 91 94 Johan Olaf Kos Edwin. Ja wat een grootheid is dat ja. hey, Johan Olaf Kos inderdaad zit hier op de tribune. Johan Olaf how do you like it here in Amsterdam? Oh it's fantastic. It's been een... Uh... Uh, an incredible was uh, een night dag vanmorgen met alle kampioenen samen in het Rijksmuseum. En vandaag uh, is het geweldig wat de atmosfeer they managed gemaakt hier op het Olympische Stadion. Yeah, ja, ik zal het gewoon traderen. Uh, Hij heeft het it naar zijn zin gisteravond al in het Rijksmuseum. Nu ook hier de atmosfeer, de ambiance hier. Uh, is this de true speed skating in the, out, uh, the outdoor? Well, I think all the skaters tonight want to be indoor because yeah. the rain, I think, is a little, it's a little windy, and I think the, it's very hard to skate the 3000 tonight. So I think the girls will love to have uh, more of an indoor. I think this is very nostalgic, and I can remember skating uh, through these conditions before. En je ziet, ik denk dat iedereen dezelfde conditie heeft. En dat is goed, dat is het belangrijkste. Maar het is een tough night. Yeah, hij zegt, ja voor de schaatsers, die zullen waarschijnlijk denken, had ik maar binnen geschaatst. Het heeft natuurlijk iets nostalgisch, maar om hier te schaatsen, dat is toch een ander verhaal. Of course we all remember you as the big rival of Valco Zandstra, Itz Postma, Rintje Ritsma. Uh, who was your toughest opponent back then? All of them! <laughs> and you can add Leo Visegaard, Kim Kirsch, and Bart welcome to your list. So you have, uh, And of course, Ben van der Burg also in the early 90s. Uh, I find that uh, Holland always managed to create an incredible set of talents uh, in skating. And they always have a large, large amount of exceptionally good speed skaters. Uh, again, as we saw at the Olympics uh, in Pyeongchang, that you you had so many gold medals. and. Uh, en medalisten en een big variety. So I'm just congratulate Dutch skate, speed skating. Nou, die hebben we te pakken. De felicitaties van Johan over Olaf Kos. We hebben die traditie van het schaatsen natuurlijk ook in de tijd van Kos met Veldkamp, met Posma, met noem ze allemaal op rintje. Ritsma, Volker Zandstra. But we were all a bit afraid of you back then. Hè? You were the one who was always. Uh, there was like a Norway-Netherlands battle always. Ja, yeah, it was. Uh, we always have fun uh, competing against each other. Of course, I was in a very strong team, too, with uh, Adna Sandro, Geir, Kyle, Stasher, Storlid, you know. and uh, So we kind of managed to give a good competition to the Dutch. That's not... what we miss right now, Norway, right. Holland. I don't think you miss it anymore. We had a world champion sprint last weekend in, uh, from Norway. We had two gold medals during the Olympics. En uh, we'll see what happens on the men's side this weekend. But I think we can uh, maybe create a bit of an upset. Ja, ja het, het zit er dus weer aan te komen, hè? het Noorse schaatsen. De successen zijn er geweest op de Olympische Spelen, op het WK Sprint. Dus misschien dat we dan toch weer zo'n ouderwetse Nederland-Noorwegen gaan krijgen. Thank you so much, Johan-Olofkos. Thank you. Ja, en uh, Barbara de Loor zit hier, net als ik trouwens hoor. Enorm te knikken, al die namen die <laughs> voorbij komen. Ook de ja. Noorse namen. Heerlijk. Ja, Johan-Olofkos was echt... Oh, daar kon ik zo van genieten. Dat hij in hamer dat goud pakte. En uh, die sterke kerel. En, maar ook uh, Otne Son Sunderal. Uh, nou ja, ja, dat waren echt wel... Uh, ja, daar was ik wel eigenlijk stiekem een beetje verliefd op, hoor. <laughs> Jeetje, Mina, wat een kerels. Wie, wie waren of zijn jouw helden, Lotte? Lotte van Beek. Mijn helden. Maar uh, zo'n zo verhaal, zoals, zoals Barbara Lorn nu vertelt... heb jij ook die mannen, vrouwen... Nee, ik heb, ik heb altijd minder met... Ja, helden niet... Ik, bij mij, Erwin Menemars die woonde bij mij in de, in de wijk. En, uh, dus dat in die zin gingen wij daar langs kieleren. Ja, dat, dat was dan... <laughs> Dat was toen, toen ik jong was, waren dat de schaatsen. Ja, ja. Ja, nee, ja, zeker. Maar echt nooit, ja, echt helder heb ik nooit uh, niet op zo'nzelfde manier uh, Barbara, wie, wie waren jouw concurrenten toen de tijd? We, we pakken even 2005 uh, daaruit. Ja, nou, ik stond toen uh, met uh, Marjan Timmer en, uh, en uh, Annie Vriesinger stond ik op het podium. Dus dat waren echt wel mijn concurrenten. Uh, Annie Vriesinger uh, met name op de 1503 kilometer. Marjan Timmer is natuurlijk meer een, uh, een, uh, een, een sprint ja, uh, nou ja, Claudia Perstijn, Cindy Klaas. Uh uh, Claudia Pestijn is er nog steeds nog bij, steeds? hè? Nog steeds, ja. En ja. ze gaat nog niet stoppen. Nee, nee. hè? 46, 46 is inmiddels. 46, ja, ja. Kun je je voorstellen? Ik kan het niet meer voorstellen. Ik, ondertussen ben ik een heel leven verder. Ik heb twee kinderen <laughs> en, uh, en is het echt ver voor mijn bed, jo. Maar zij is nog steeds. En, en wij, wij hebben altijd gewoon keihard tegen hun moeten knokken. Dat, was de, dat waren de voormalige uh, Oost-Duitse dames. Koena Niemand, Claudia Pestijn. En ik weet nog dat uh, met de komst van de klapscha. Dat uh, Tony de Jong in 1997, uh, in een jaar voor Narano... in 1997 uh, won Tony in, uh, in uh, het EK in Tioff. En daar zat ik op de tribune trouwens. Oh, okay, en kijk. Zie je? zo gaaf. Maar ja. dat is alleen al de, de hele atmosfeer toen de tijd in Tiof, dat alles. Ik weet nog dat wij op de, op de stoelen stonden te springen en te doen. Dat was niet ja, normaal. Het trilde helemaal. Dan, ja. Ja. Ja. Ja, en Koen en, en uh, uh, Niemann werd hangen, Wurgen werd ze tweede. En ik werd Derde. Ik reken eindelijk, eindelijk af met mijn vierde plekken. Maar ja, door wel die klapsgaas natuurlijk. Want uh, de rest had nee. hij nog helemaal geen klapsgaas. Dus uh, ja, dat waren wel hele mooie tijden. Maar dat, uh, dat was dus ook nog die, die reed daar, ja, Die rijdt nog steeds. Niet te geloven, Lotte. Ja, dus, dat, ja, je kan passie, nog even door. Het, het passie voor het schaatsen. Nee, ik denk dat je als uh, sporter wordt best wel vaak... Uh, de, ja, nee, je rijdt al zo lang. Dit. Maar als jij er plezier aan hebt en je, je, je, je, ja, je kan ervan leven... en je hebt, de, je hebt er nog steeds die passie voor en die drive en die wil. Ja, waarom niet? Ja, maar zo'n vrouw die heeft zoveel gewonnen. En oh, we dan... hebben een doelpunt. We hebben een oh, doelpunt. Ja. We gaan naar Heracles 20. Heel Sorry, belangrijk. Richard. Het is gelijk in Almelo en het is een goal van uh, Brentley Kouas. Hij brengt Heracles een beetje in een scrimmage voor het doel van FC Twente uiteindelijk naast... De ploeg van Gert-Jan Verbeek. De opening is uitstekend. Dan ligt het aan de linkerkant open. En dan gaat die bal er eigenlijk ook een beetje via de keeper. Via drommel gaat hij erin. Nog eens een keer kijken in herhaling. De voorzet is goed van Petersson. En dan is het inderdaad Kuwas die hem zeer waarschijnlijk op zijn naam krijgt. Via de keeper uiteindelijk. En zo is het weer gelijk na die fraaie goal van Tika Duini Goed uitgespeeld door Twente. Antwoordt Herakles dus snel. En na 47, 57 minuten staat het dus 1-1. Barbara de Lohr, jij was, we waren gewoon Met even pechstaan. terug in de ja. tijd. Hè? <laughs> nou ja, dat Pechstaan nu nog steeds meedoet. Maar ja, zo'n groot sportvrouw, sportvrouw die dan alles gewonnen heeft... maar nu toch wel eigenlijk een beetje in de middenmotor rijdt. Ja, ik, ik, zou, ik zou niet meer de motivatie kunnen opbrengen op een gegeven moment, hoor. Ja, ze vindt het dus toch echt nog zo leuk. En ze houdt er nog zoveel plezier aan. En, en ook om gewoon dag in dag uit te trainen... daar de motivatie voor te hebben. Ja, dan, dan heb je wel een enorme drive en passie voor de sport. Zullen we even kijken naar die uh, 3000 meter? Barbara, de loor snapt daar helemaal niks van. Echt heel, 46, ja, heel hè? Heel duidelijk. Kom op. Uh, de laatste ritten. Nou, de laatste. 7, 8, 9, 10 en 11. Straks zien we Anouk van der Weijden. Um, moet hij zich zorgen maken als ze nu kijkt naar het weer en het ijs? Hey, of is dat lekker? Ze heeft, heeft eerst de eerste rit. Het beste ijs. Ik denk dat ze hier... Uh, nou, zeker op de drie kilometer kan laten zien wat ze kan. En uh, ja, tuurlijk, het is verhaal. Zwaar, maar dat heeft iedereen. En uh, ze heeft nu mooi de eerste rit. En als we daarna even kijken... want jij zei net Antoinette Jong... die heeft zo'n zo karakter dat de, daar past dit ijs bij. Wat bedoelde je daarmee? Nou, je ziet vaak Antoinette in een around toernooi als die ook op een 5-kilometer of een 3-kilometer... die rijdt dan tegen iemand een rit. En nou, die rijdt dan er voorbij en dan denk je... van nou, ze is helemaal kapot, maar die zet nog even de tanden erin... en, en, en ze rijdt door. Nou, als je iets moet hebben op dit ijs is... Je gaat niks vanzelf krijgen. Je gaat geen rondjes cadeau krijgen. Je moet gewoon vanaf elke slag moet je werken. En ja, glijden, dat lukt bijna niet. Dus je moet je tanden erin zetten. En ik, ik denk wel dat Antoinette uh, in mijn ogen een rijder is... Die ze moet natuurlijk fit zijn, maar als zij als die drive heeft, dan kan ze de tanden erin zetten en denkt van ik ga voor elke slag werken. En wie, wie kan dat nog meer, Barbara? Ja, uiteindelijk uh, kan Wus dat ook. Um, ja, Sablikova kan dat ook, denk ik. Dus uh, ja. Er kan... En, en Claudia Pester. Daar is ze weer. Dus ja, er komen nog wel hele, hele interessante ritten aan. Nou, de eerste uh, komt er nu aan. Rit 7, Anouk van der Weide in haar laatste toernooi. Was St. Timmerman. Eens kijken wat ze gaat doen op deze 3000 meter. Eerder vandaag op de 500 meter kwam ze tot 4089 van de Weide van uh, de drie Nederlandse dames. Dus de enige die er vier jaar geleden bij was op het Nederlands kampioenschap... Op deze koelste baan en op de 500 meter reed ze maar een honderdste langzamer dan uh, vier jaar terug. 40,89 nu, ze werd de tiende mee. En vier jaar geleden kwam ze op deze 3000 meter tot 4,19,37. Ze werd er toen vijfde mee bij dat uh, nko Allround op de 3000 meter. Ze opent in 2017. Dat is in ieder geval al een seconde sneller... Dan de openingstijd van uh, La Lenkova. Ze rijdt tegen de Chinese Jia Chenhao. Anouk de van der Weide die inderdaad begonnen is aan uh, haar laatste 3000 meter uit haar loopbaan. Want het is haar afscheidsweekend. Van der Weide die deze afstand reed vier jaar geleden in Sochi. Uh, de vorige speler, ze werd daarmee toen vijfde. En Van der Weide die uh, hier haar debuut maakt trouwens. Het is leuk om je debuut te maken in je laatste toernooi. Uh, je debuut te maken op de, het WK Allround. Ze rijdt haar eerste volle ronde... In 32,8 seconden. Zes ronden nog te gaan. Hou. Het was 14e van de seconde sneller. En is dus weer even een mooi richtpunt voor Van der Weijden. Die ook beter uitversnelt dan haar Chinese opponenten. En op de kruising langzamer, zeker naar Chen houw toeschaatst. Dat werd Houw ook alweer op de 500 meter. Nou, die werd 16e. Het onderlinge verschil is zo'n 5 seconden in het voordeel dus van uh, Van der Weijden. Die onderdoor is gekomen in de binnenbocht. Aan de leiding gaat met nog 500 te gaan. En Willemars is weer aangeschoven het verschil ja. tussen Van der Weide en Hou. ...is in deze ronde meer dan een seconde. 1.26.38 e om 1.27.23 e de doorkomsttijd. Dat is dus ook bijna een seconde. Kun je zien, Erwin, aan de manier van de rijden... ...de techniek van Van der Weijden... ...dat we nu te maken hebben met de eerste rit na die dwel? Nou, ze heeft in ieder geval wel gepast, probeert ze wel echt aan te passen. Ze probeert het ritme in ieder geval omhoog te gooien. En je ziet nog dat het ijs nog een beetje glad is. Ik ben net even bij het ijs geweest toen het dus vlak voor de dwel was. En het is echt gewoon schuurpapier. Als je daarover moet schaatsen... ...dan ga je schaatsen die sport meteen naar buiten toe... En dat is nu nog niet het geval. Nu heb je nog een paar minuten dat hij er nog een beetje redelijk ijs hebt. Dus de rondetijden van Anouk van der Weijden nu 34-5. En daarmee heeft ze nog steeds de snelste doorkomst. Maar ook nu al, het regent echt harder dan voor het wel. Dus het ijs wordt nu echt heel snel heel veel slechter. En het blijft dus gewoon nat de rest van de avond. Ze verloren de afgelopen ronde een seconde precies ten opzichte van haar schema. Anouk van der Weijden die inmiddels weer door de binnenbocht heen schaatst. Hou op meters achterstand inmiddels overigens. Heeft de organisatie wel gevraagd of er meer gedweld mocht worden. Maar dat schijnt de ISU te hebben tegengehouden. Dat vind ik toch wel opvallend. En dat is een verhaal dat hij rondgaat. 235, 77 met nog drie ronden te gaan. Trouwens voor Van der Weijden, tijd 34-8. Dan verliest ze maar drie tienden in de afgelopen ronde. Maar ja, ze ligt maar 700ste voor op het schema van La Lenkova. En dat is toch een dame waar Anouk Van der Weijden normaal gesproken met seconden voorsprong van moet winnen. Puff nu... Terwijl ze door de buitenbocht heen gaat om dat ritme er maar in te houden. Puft ze als het ware mee met die afzet. En dan komt ze op weg naar de volgende doorkomst. Heeft ze nog 800 meter te schaatsen. En is ze nog steeds sneller dan La Lengko-Refa. Ja, dat is ze, 600ste van een seconde. Wij gaan snel even naar Richard van de Maarden. Het is 2-1 geworden voor Heracles Almelo. Dat buigt dus een achterstand van 0-1 om. Binnen 10 minuten de kopbal van Prupper gaat hoog in het doel vanaf de linkerkant. En zo staat de thuisploeg dus voor tegen FC Twente in 2 tegen 1. En schaatst Anouk van der Weijden op dit moment op weg naar de bel. Ze ziet het rondebord op 1 staan. Ze werkt er hard voor. Ze lacht er net nog altijd voor een fractie op het schema van Lelenkova. Hoe is dat bij het ingaan van de laatste ronde? Ja, ja ze ligt nog no more, een halve seconde voor de rondtijd. 35, 36. Ze geeft in ieder geval echt alles. Ze geeft een heel hoog ritme. Ze moet echt schakelen. Zij is natuurlijk geen rijster die echt gewend is om op dit soort omstandigheden te rijden. Ze, dit, is, dit is de enige en de laatste keer dat ze dit ooit zal mogen doen. Ze probeert het wel. Ze vecht voor wat ze waard is. En ik ben heel benieuwd wat het zo meteen gaat opleveren. Ja, happend na adem als een vis op bedrogen. Maar ja, het regent pijpenstelen nog altijd in het Olympisch Stadion. Publiek staat er in ieder geval nog behoorlijk achter. We horen de toejuichingen aan het adres van Van der Weijden. Die hier aankomt gegleden in de snelste tijd. Tot nu toe 4 minuten 22 seconden. Eh, en 35 honderdste van een seconde voor Anouk Van der Weijden. Hieratien Hau is ook binnen. Hij rijdt met 4,28,86 de voorlandse. Op de vierde tijd van de weide, dus de snelste. We gaan ons opmaken voor de rit van Martina Sablikova. En die moet ook in de achtervolging naar de 500 meter. Jongen, dat is een uh, nette tijd. voor de ja. loor. Ja. Dat, uh, ja, ja. En dat op schuurpapier? Dat was hard werken, maar uh, ja, daar kan ze heel erg tevreden mee zijn. Op schuurpapier rijden, Lotte? Ja, en vooral de laatste rondes. Uh, ze zat heel lang op hetzelfde schema als uh, de Russische van Rit 1, Larenkova. Ja. En op het eind bleef uh, Anouk gewoon uh, 35 rijden. En daar, uh, heeft ze het, uh, door daar echte tanden erin te zetten, heeft ze het verschil gemaakt. Ja, want dus dat, nu, uh, dat wordt dus nu heel belangrijk: tanden erin zetten, verder ja, nergens en, aan denken. Of zoals het zei, rammen. Maar in ieder geval: uh, Rammen, spitten. Mooi. <laughs> Al die rijden, ja. al die woorden, rijden. <laughs> Gewoon rijden. <laughs> Um, Sebastian zei, uh, ISU wil niet nog een dwel. Wat zou daar de reden van kunnen zijn? Heb jij enig idee, Barbara? Ik heb geen idee, maar als ik het zo zie, de omstandigheden... moet je eigenlijk gewoon een dwel gaan inlassen. Om het, uh, om het dus redelijk nog voor iedereen uh, hetzelfde te houden. Ja, misschien zeggen ze, het, het is te laat en de eerste uh, vijf ritten hebben het ook niet gehad. Dus gaan we het nu ook niet doen? Ja, als je eenmaal begonnen bent, en uh, je, dan, dan moet je ook wel uh, continu hetzelfde aanhouden. Dus, uh, ja, voor maar. Martina Soblikova is in ieder geval te laat, want uh, die staat nu aan de start, Sebas. 19e wedstrijd op de 500 meter en uh, moet dus ook in de achtervolging via deze 3000 meter op al die dames die uh, voor haar staan in dat klassement, overigens over klassementen gesproken. Anouk van der Weijden door de 3000 meter van zojuist, zodra Halova voorbij gegaan, blijft een moeilijke naam om uit te spreken. Ja, toen het makkelijker uit te spreken. Is ze ook voorbij en ze is ook Czerwonka voorbij gegaan. Dus in ieder geval al drie plaatsen winst voor Anouk van der Weijden. Dan zijn die 4, 22, 35 uh, op de 3000 meter. Ja, als je dat in Ereveen rijdt, dan zeggen we tegenwoordig... jongen wat was dat, een slechte 3000 meter. Maar hier in het Olympisch Stadion in Amsterdam... daar sta je er gewoon mee bovenaan uh, in de buitenlucht. In de regen nu Martina Sablikova de dame die uh, onder het feit dat ze in Tsjechië natuurlijk nog altijd geen indoorbaan hebben. Ook wel gewend is vooral om binnen te rijden. In zo vaak dat heeft gedaan natuurlijk in haar Tegen een dame die wel gewend is om buiten te rijden. Francesca Lollobrigida uit Italië. Want de Italianen trainen natuurlijk vaak. Of in Bazelga. En hebben dan Colombo als tweede uitvalsbasis. Uh, zeg maar. De voorsprong, zoals je ook wel mocht verwachten. Voor Martina Sablikova. De vrouw die dus uh, niet eens op, de, op het podium kwam. ...van de Olympische 3000 meter. Want dat was de sweep van Gangneun. En deze Sablikova eindigde op de vierde plaats. Ze ligt voor... In de buitenbaan ten opzichte van Lauritsje daar. Maar het verschil erbij met nog 500 te gaan. valt me nog best wel mee. Dat ja, is helemaal niet zo groot. En ze zijn ook in de doorkomst. Ze zijn langzamer dan, dan uh, Anouk, van, Anouk van der Weijden. Bijna een seconde langzaam. Ronde tijd 33 voor beide dames. En als ik ook kijk naar hoe Sablikova hier over de baan gaat. En net ook bij die 500 meter. Dan kan het volgens mij niet anders dan dat ze echt behoorlijk last heeft van de rug. Want ze, ze rijdt hier een beetje echt als een oude dame rond. Ze probeert het wel. Maar die rug is zo vreselijk stijf. En dan moest ze het echt van die bochten hebben. Dan kan ze nog een beetje overstappen. Maar op het rechte eind. Och, och, och meisje toch. Wat, wat heb je daar toch moeilijk mee volgens mij. Volgens mij is ze gewoon niet fit. Ze probeert het wel. Ze vecht wel. En je ziet in haar gewoon dat het moeilijk komt. Dat het moeilijke slagen zijn. Rondetijd nu. 33,9. En dan houdt ze over. De rondetijden wel mooi constant nu. En dan pakt ze 16e van de seconde terug. Ten opzichte van uh, Anouk van der Weijden. Ze ligt nog 31 honderdste van de seconde achter. We zien de vlakkant. Bij Peter Novak, de coach die haar al sinds jaar en dag bij staat. 30 jaar is ze trouwens inmiddels. Op 27 mei wordt ze 31 jaar, deze Martina Sablikova... de viervoudig wereldkampioene die sinds het WK van 2009 in Hamar... altijd op het podium stond als ze meedeed aan een wereldkampioenschap. Altijd eerste, of tweede, of derde wet. Hier komt ze door, met nog 300 te gaan naar 2,35, 78. tijd 34,5 seconden loopt ze weer 3 e in op Van der Weijden. En is het verschil nog maar e in het nadeel van Sablikova... Als ze kruist voor... Francesca Lollobrigida langs en ze is aan het inlopen. En misschien gaat ze in deze ronde, Ermen, wel voorbij... aan de tussentijd van de Loot van de Ja, en die reed in de vorige ronde 1 tiende van de seconde... sneller dan, uh, dan uh, Sablukova. Dus die gaat ook gewoon mee. Die blijft op dat gaatje van 15 meter rijden. Ja Zij heeft natuurlijk ook marathons gereden, ook op natuurreis. Dus zij kan ook wel met, met dit soort omstandigheden overweg. tijden nu Martina Sablukova 35-0. En Lollobrigida geeft nu iets toe 35-3... En dan uh, is in, nu ook, uh, Zabdukova is nu ook voor het eerst dus ook sneller dan Anouk van der Weijden. En dan blijft ze wel redelijk goed rijden hoor. Dit zijn natuurlijk ook de afstanden. Als je een last van je rug hebt, dan heb je hier minder last van. Dus op de vijfde meter. zie je dat is heel erg. Maar ze vecht voor wat, voor wat ze waard is. En ja, ik vind het er eigenlijk nog wel redelijk uitzien nu. En nu ziet het er beter uit dan in het begin. Vlakke rug op weg naar de bel. De laatste 400 meter gaan in. Voor de Tsjechische Sablikova 34-9. Daarmee drukt ze die rondetijd dus iets naar beneden. 345-80. En ligt ze. 83 honderdste van een seconde voor op het schema van uh, Anouk van der Weijden. Van der Weijden die er straks in haar ah, 3000 meter. De laatste ronde reed hij 35-7. En dat was zo maar een tiende langzamer dan de voorlaatste ronde. Sablikova aan de overzijde, de kruising af gaat ze de binnenbocht in. Op Lollobrigida ligt een meter of 20, 25 achter. Geen bedreiging dus meer van de Italiaanse. Hier komt Sablikova met die lange rake klappen die we van de gewend zijn. Naar de snelste tijd toegereden, net boven ja. de 4.20. 4 minuten 21 seconden en 500ste van de seconde. Dan blijft Van der Weijden haar wel voor in het algemeen klassement. 4.24.05 voor Lollobrigida. Die staat ermee voorlopig op de derde plaats. NPO Radio 1.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 Goedenavond, we gaan snel weer naar het ijs op het Olympisch Stadion. Want Irene Wuest is begonnen met haar 3000 meter. Ze was een erwin. Ja, dat hoor je wel aan het gejuichen op de achtergrond. zijn wel wat mensen trouwens inmiddels al naar huis gegaan. Maar er zijn nog genoeg mensen over. In het Olympisch Stadion om iedereen wist op dit moment aan te moedigen. Die opent na 20 seconden en 20 honderdste van een seconde. En dat is de snelste openingstijd van de dames die we tot nu toe gezien hebben. We zijn in rit 9 aanbeland. Hierna nog twee ritten met de Jong, met Blondin, Takagi en Pechstein in de laatste rit. En nu is het dus aan Wust om tijd terug te gaan pakken op de concurrentie. Overigens, nog even teruggrijpend naar de rit. Die voorafgaand Sablikova was dan wel sneller dan de van de Weide. Maar van de Weijden blijft Sablikova voor in het klassement. En is ook over Lonnebritje daarheen gegaan. Dus van de Weide. Met die 422 is bezig aan een opmars in dat algemene klassement. Irene Wust is bezig met een heerlijke kruising. Want ze kan even lekker mee in het kielzog van Ayaka Kikuchi. Maakt ze prima gebruik van. En dan slaat ze toe dankzij de binnenbocht. En dan zie je wel dat de bochten nu wat beter lijken te lopen dan bij de 500 meter. Want nu neemt ze wel degelijk voldoende snelheid mee. De het rechte eind op. Maar we zijn nog in het begin van de wedstrijd. 1000 meter, 32,4. De rondetijd tijd 1, 24 49. En dan rijdt Irene Buust voorlopig binnen het schema. Baanrecord. De snelste tijd van vier jaar geleden van het NK. En dat staat op naam van Yvonne Nauta. 4 minuten 14 seconden rond. Dus. Wie weet, Arben. Ja, maar dat is ook wel de manier waarop Irene Wies altijd rijdt. Irene gaat altijd eerst twee ronden hard in. En dan moet ze daarna een beetje vlak rijden. En dan loopt het aan het eind altijd een klein beetje op. Maar hier gaat het natuurlijk extra hard. Als je hier hard in gaat en je gaat een stuk op deze afstand... dan sta je nu ook volledig stil op, op de schuurbier. Dus we gaan laten we hopen dat ze de rit gewoon goed indeelt. De rondetijden zijn in ieder geval echt prima, hoor. 33-2 voor Irene Wies nu en 33-4 voor Kikuchi. 33-4 voor de Japanse, die 30 jaar is inmiddels. Die viel wel een beetje tegen individueel op de Olympische Spelen. Ik had Wat meer verwacht van Kikuchi dan de 16e en de 19e plaats op de 1500 en de 3000 meter. Maar zij werd wel Olympisch kampioenen met de ploegenachtervolging. Irene Wust verloor daar met de Nederlandse formatie natuurlijk... van de Japanse vrouwen. Wust ligt nu op het ijs... Ja, hij had toch al zo'n 20 meter voor op Kikutsi. Drie ronden nog te gaan. 33,9 voor de ronde. Ze ligt vier seconden voor op het schema van Sablikova. En met 2,31,70 ook nog altijd binnen het schema van dat barrenkoor. Het gat met Kikutsi wordt alleen maar groter en groter. Het is dus een verschil van dag en nacht... met de manier waarop Wüst de 500 meter reed eerder vanavond. Dit ziet er gewoon veel beter uit van Irene Wüst. hoe komt het rechte eind alweer opgereden. ronde Rondebord staat op 2. Het verschil zojuist dus 4 seconden met Sablikova. En hoe is dat nu bij het ingaan van de laatste 800 meter? Nou, de rondetijd is 34,5 en dan loopt ze nog steeds uit... hoor ten opzichte van, uh, van Martina Sablikova. En die rondetijden van Martina Sablikova, die laatste twee ronden... die waren wel vlak. Nu komt eigenlijk het mindere stuk van Irene Wies. Nu zullen die rondetijden iets omhoog lopen. En bij Martina Sablikova bleven de laatste drie rondes gewoon helemaal gelijk. 35,0 en 34,9. Dus dat, uh, kijken wat, wat Irene Wies nu kan doen. De mond gaat wagenwijd open... Ze begint, begint een beetje te haperen... maar ze heeft een enorme voorsprong op Martina Stapelkhoven. Bijna 5 seconden, dus ze mag al best wel wat verliezen. De bel gaat ze krijgen en dan kan ze nog een lage 35 per persen. Wat zal het zijn? Ja, 34-4. Hartstikke goed, Irene Wust. Hartstikke goed. En uh, wel iets langzamer inmiddels dan Nauta was vier jaar geleden bij dat NK. Maar ja, dat was in hele andere omstandigheden. Toen scheen de zon overdag was het prachtig weer. S'avonds heel mooi helder. Nu rijdt ze langs Rutger Thijssen... Die schreeuwt nog van alles en nog wat richting Irene Wiest. Die die vijf seconden natuurlijk nooit meer gaat verspelen in de laatste ronde. Ja, of ze moet onderuit gaan of een enorme missen maken. En dat gebeurt niet, want ze is al keurig netjes door de laatste bocht heen gegleden. Tuurlijk trapt ze wel inmiddels iets meer naar achteren dan zijwaarts. Maar hier komt de snelste tijd van deze 3000 Goed meter. Gereden. Keurig gedaan. Vier minuten, 15 seconden en 80 honderdste van een seconde. Voor Irene Wüst, die daarmee aan de leiding gaat. En ik moet nog zien wie er aan die tijd gaat komen in de laatste twee hitten. Dan gaan we naar Richard van der Maden, want er wordt, er wordt gevoetbald ook. Heracles tegen FC Twente, Richard. Ja, spannende wedstrijd natuurlijk hier in Almelo. En Heracles heeft het dus omgebogen in zes minuten na die goal van Tiga Duwini. Nu de zesde gele kaart van scheidsrechter Blom. Goals van Peterson en Prupper. Kobbal die nog licht werd aangeraakt door de kleine Maher die op de doellijn stond. En de bal met het hoofd tegen de lat kopte. En zo ging hij uiteindelijk over de doellijn. En werd er gejuicht hier in het stadion. 12.500 mensen uitverkocht. En FC Twente in de problemen dus. Het kwam op voorsprong. En Gert-Jan Verbeek, hij ijsbeert langs de kans De hele wedstrijd al zenuwachtig. In nu bijna 17 wedstrijden onder zijn leiding. Slechts één overwinning. Er zijn veel trainers. Ja, die er dan al lang zouden zijn uitgestuurd. Hoeveel krediet heeft Gert-Jan Verbeek nog? FC Twente. Het gaat echt niet goed met die club. Nu komt de voorzetbal. Wordt weggekopt door Prupper. En dan opgevangen door Kuwas. Wat speelt hij toch weer goed? Die uh, buitenspeler van Heracles Almelo. Nu gaat hij er vandoor in de omschakeling. Blom zegt uh, voordeelregel. En dan wordt het uiteindelijk niet goed uitgespeeld door Peterson. Zitten we inmiddels in minuut 78. En staat Heracles dus voor weinig kansen voor FC Twente. En dus binnen 6. Minuten een achterstand omgebogen in een voorsprong voor de ploeg, die nog altijd mag hopen op de Europese voetbal op de play-offs. Terwijl FC Twente dus aan het overleven is, vechten tegen degradatie. Het valt allemaal niet mee. Mounir El Hamdoui, hij is zelfs ingevallen voor de laatste 12 minuten van dit duel. 41580. Een prachtige tijd voor Irene Wust. De volgende Nederlands is aan de beurt. Antoinette de Jong tegen Ivani Blonde, Erwin en Sebastian. Antoinette de Jong, de natuurlijk van Wust. Die 2 uh, seconden en 400ste van een seconde omgerekend mag verliezen. Dus gewoon uh, 417 hoog moet rijden op deze 3000 meter. Om Wust voor te blijven. Wust doet hele goede zaken in de regen van Amsterdam. Is Pikucci voorbij in het klassement Lollebridge. Daar ze de van. Wonka. En ze gaat er nog wel meer voorbij, denk ik hoor. Misschien uh, gaat ze nog wel gewoon eerste of tweede staan na de eerste dag. Want als je bijvoorbeeld ook kijkt dat Takagi straks 4.26.60 moet rijden. Nou, ik moet het allemaal nog maar zien. Of de Japanse dat uit haar benen weten te toveren. Eerst maar eens kijken wat Antoinette de Jong doet. Die leidt ten opzichte van Ivanie Blondet. Is al wel 1,3 seconden langzamer dan Duist. En dat met nog 600 te gaan. Blondet komt onderdoorgeschaatste. De Canadeze, Die was slecht op de 500 meter. 12. Slechts. En die keek vervolgens uh, in haar tas wat ze allemaal bij zich had aan brillen. En toen dacht ze bij zichzelf, zal ik een grote bril opzetten of een kleine zonnebril opzetten? Nou, ik kies een grote zonnebril. Ongelooflijk. Die betekent zo'n beetje haar hele gezicht. Die bril die Ivani Blondet draagt. Het is wel die Olympische bril met die gele en die, uh, ja, die roze kleur als het ware. Op de baan ligt ze op dit moment achter ten opzichte van De Jong. Dus het geeft haar weinig profijt, het geeft haar geen stimulans. Antoinette De Jong ook al 1,7 seconden langzamer dan Irene wust. Ja, dat, uh, en dat weet Irene Wüst ook. Irene Wüst die op, op de irrebaan aan het uitrijden is. En heel erg tevreden rondkijkt. Van, ja Ik heb gewoon een top 3 kilometer gereden. Ik ben hartstikke blij mee. En dan moet Antoinette dan nog, nog, uh, nog, nog 4,5 ronden rijden. Een geconcentreerde blik hoor, van Antoinette de Jongens. Zij moet vanaf nu ja, zij, zij gaat naar de buitenbaan toe. Dus ze komt zo meteen door. Ze moet nog 4 rondjes rijden. En kan ze nog een mooie rondtijd uitpersen. Ja, 34-3 nu al. Dus die rondtijd loopt al enorm op. En dan is ze al 2,7 seconden langzaam. En Is-Ivani is Blondin is nu zelfs in de rondtijd ietsje sneller. En dan uh, komt er een, uh, in ieder geval een lastige kruis. Ja, de kruis ja, kan ze, kan ze wel. Uh, kan ze lekker mee. Daar kan ze lekker van profiteren. Ze kan mooi in de slag mee. Dan heeft ze even een geluk. Dan kan ze even uitrusten. En dan zal ze nu aan moeten zetten. Want ze moet uh, tijd inhalen. Ja, want ze ligt al uh, meer dan die 2 seconden en 400ste achter. Die ze voor stond na de 500 meter. Op iedereen wust. Ook zij trapt al meer naar achteren dan zij Waar. Zij is Antoine nice. de Bion. Korte Oeh. slag. Ja, echt zo'n zo prikslagje als het ware. Die je motorrijders vaak ziet rijden in de slotvaart van een lastige marathon buiten of op natuurreis. De Jong 35-1 was, twee tiende, of was een tiende langzamer dan Blondet. Maar Blondet heeft ze inmiddels wel op achterstand gezet op de kruising. Ze verlaat nu die kruising aan de overzijde. Zeg maar aan de straatkant, zo'n beetje van het Olympisch Stadion. Dan door de bocht heen gereden. En dan gaat ze weer in zuidelijke richting rijden... waar ze de wind schuin tegen heeft op dit moment. Want die wind komt zo te zien uit zuid tot zuidoostelijke richting hier. En dat is dus een extra handicap op weg. Naar de vierde 35-4 met nog twee ronden te gaan. Ze ligt ruim. 4,8 seconden achter op Irene Wüst. En ze mocht maar 2 seconden en 400 rondes te verliezen. Dus Wüst gaat ook Antoinette de Jong voorbij. Ja, en de volgende ronde van Irene Wüst was een hele goede, goede ronde nog. Hè. Toen reed Irene nog een ronde van 34-4. En ik moet het maar zien, ik denk niet dat Antoinette de Jong die rondetijd kan gaan rijden. En dat betekent dat ze echt hier, nou, dat, dat Irene Wüst hier een enorm gat gaat slaan... ten opzichte van Antoinette de Jong. Nou, Antoinette de Jong krijgt zo meteen wel. Wat gaat die rondetijd worden? De rondetijd van Irene was 34-4. Rondetijd van Antoinette de Jong is 36-0. Dus ook in deze ronde verliest de anderhalve seconde. En ze nu al 6,5 seconden langzamer dan 1. En dat is de vijfde tussentijd voor deze Antoinette oh. de Jong. De 22-jaar jonge in de nummer 3 van de Olympische 3000 meter. Ja, dat was in Gangneung waar het ijs zo goed was. Minder goed dan vorig seizoen. Maar toch hele andere omstandigheden dan op dit buitenijs in het Olympisch stadion. Op de koelste baan in Amsterdam. Daar komt Antoinette de Jong naar de steep toegeschaat. Door de regen die nog altijd hard naar beneden valt. En het wordt een eindtijd van dik boven de 420-423-05 voor haar. En dan staat ze daarmee tweede in het algemeen klassement na de eerste dag. Achter Irene Wust. Ja, die heeft zich echt helemaal teruggeknokt in het algemeen klassement. Dankzij die hele goede 3000 meter die ze gereden heeft. Wüst aan de leiding, zowel op de 3 kilometer als in het klassement. Er komt nog één rit. Mio Takagi moet dus rijden. 4 minuten, 26 seconden om hier in Wüst voor te blijven in het algemeen klassement. Lotte van Beek, wat een verschil was dat tussen de 500 meter van Wüst en de 3000 meter van Wüst. Hoe ze in die wedstrijd ging. Ja, ze wat zet... was dat? Ze zette er tanden erin en ze reed uh, vooral uh, waar, je, waar je bij de 500 meter zag dat ze bij de bocht best wel naar achteren bleef en het gewoon je zag de frustratie van ik rijd niet lekker en hier was het gewoon van oké, okay, al raak ik het niet goed, ik zet mijn tanden erin en ik blijf doorbikkelen en vooral uh, ja, die rondetijden op het eind, ze vlogen hard in maar ze bleef vooral de ene laatste ronde nog een 34-4. Daar maakte ze echt het verschil met de rest. Ja, Barbara de Loor zit ook nog mee te kijken. Ik het... weet niet wat ik zie. Wust heeft zo, uh, zo goed haar techniek aangepast. Ze reed zo veel korter dan dat ze normaal doet. En dat deed ze ook goed en effectief. En dat zie je toch dat uh, Antoinette de Jong dat net miste. Die, die ging ook kort rijden... Mm -hmm. Maar de hele effectiviteit en, en ze, ze was met draait. haar lichaam al eerder eraf... waardoor je dus geen energie meer in je slag hebt. Een beetje technisch. Maar uh, dus dan zit je er net niet goed in. En dan rij je wel kort, maar dan brengt het je verder niks. Dus die heeft heel kort even de tijd gehad om die knop om te zetten Dat, dat, dat, deed, ze, dat deed ze echt fantastisch. Dat, uh, want het is echt moeilijk om, om, om dus je techniek zo eventjes aan te passen. Maar... Het liep, het liep echt goed. Ik uh, nou ergens respect. Maar we hadden het hiervoor over van uh, je mindset van... Hey, hoe ga ik met de omstandigheden om? Ja. Hè, waar je bij zag bij Antoinette van het, het werken... Van, een beetje frustratie van het is het net niet. Zag je bij iedereen van... Oh, oh, raak, ik, ik, ik blijf doorzetten en ik... ik, ik, ik ja, vooral die tanden inzetten, dat vond ik mooi om te zien. Dus even kijken hoe de mindset is bij Mio Takagi. De winnares van de 500 meter, Sebastien en Erwin. Nou, ze heeft er in ieder geval zin in, want ja. ook met in 20 .01. dat is gewoon twee tiende uh, sneller. Dan de tijd die Wies noteerde over de eerste 200 meter. Misschien heeft Johan de Wit wel gewoon tegen haar gezegd: van, knal er maar in en dan zien we het wel. Takagi. Die in haar eigen land, in Japan, dus echt wel een flinke ster is geworden. Nou, het brons op de 1000, het zilver op de 1500 en het goud op de ploegenachtervolging. Ze zijn maar kort in Japan geweest voor een behoorlijke intense huldiging. Daar moest ze best wel een beetje aan wennen om zo in de spotlights te staan. En nu rijdt ze in Amsterdam tegen Claudia Pechstein, 46 jaar, 46 jaar natuurlijk, uit Duitsland. En na de eerste volle ronde was Takagi al inmiddels een fractie langzamer dan Irene Juist twee tienden van de seconde. Precies de tijd die ze pakte in de eerste 200 meter, is ze daarna verloren. Kwijtgeraakt in de eerste volle ronde. Takagi versus Perstijn, Het verschil is al bijna 50 meter. En dan zijn we pas 1000 meter onderweg. Dus gaat het om het verschil op de klok. Wat is het verschil op de klok tussen Wüst en Takagi? Ja, dat is bijna niks. Want het 1800ste is het voordeel van Irene Wüst. En Claudia Perstein, Ja, die zit er nu al 4,5 seconden achter. En dan zijn ze nog maar 1000 meter onderweg. Hè? Claudia Perstijn rijdt hier rond als een oude vrouw. Nou, dat is ze ook. Dus eindelijk doet ze gewoon wat ze eigenlijk moet doen als een oude vrouw hier rondrijden. En als je dan kijkt naar Takagi, ja, die rijdt hier rond als een die rijdt hier gewoon hartstikke goed rond. Die heeft een mooi ritme. Past zich heel goed aan aan omstandigheden. Gooit het ritme omhoog. Blijft iedere keer druk houden. Iedere keer blijven vechten voor die, voor die afzet. Blijven rijden. Goede rondetijd. Nu weer een rondetijd van 33-4. En dan is er op dit moment drie tiende van een seconde langzamer dan Irene Wüst. En ze mag dus tien seconden en achttiende van een seconde verliezen op wust om maar voor te blijven in het klassement. Ze moet dus 4.26.60 rijden. Maar ja, je weet met dit soort omstandigheden op het buitenijs, dat kan het in één keer snel gaan op het moment dat je de klap krijgt. Maar het ziet er nog niet naar uit dat Takagi die klap krijgt in deze laatste rit op de 3000 meter. Ze is 1800 meter onderweg en het verschil met Irene Wüst is maar 6400 van een seconde in het nadeel van Takaki, de nummer 5 van de Olympische 3000 meter... die er echt voorlopig echt verrassend goed rondrijdt op deze 3 kilometer in de regen. Johan de Wit kijkt geconcentreerd toe aan de overzijde op de kruising... zakt helemaal door de knieën als een soort Gerard Kemkes, zoals Kemkes dat in het verleden altijd deed... als hij Wüst en Kramer en al die andere pupillen, ook Wennemars in het verleden, aan het coachen was... En verder beweegt hij vrij ingetogen in Johan de Wit. Hij ziet dat het goed gaat. En Takaki is er bijna. Want ze hoeft nog maar twee ronden. En mag dus in die twee ronden bijna acht seconden verliezen op Irene Wust. Maar je ziet wel nu dat de rondetijden omhoog gaan. De rondetijden lopen zeker omhoog. 35-4. En nu is in één keer anderhalve seconde langzaam als Irene Wust. Ja, het is natuurlijk ook wel een slok zwaar. De omstandigheden zijn echt slecht. Het ijs is helemaal weg. Het is echt schuurpier waarover ze moeten rijden. En dan vind ik het toch knap hoor, wat die Mio Takagi doet. Want ze blijft. Ze blijft iedere keer gewoon gewoon ritme houden. Ze gooit ze vecht voor iedere meter, tot de allerlaatste meter. En deze, deze vrouw heeft al een heel lang seizoen gehad. En ze gooit het ritme heel erg omhoog. Ze weet dat ze moet schakelen in de techniek. Want hier valt gewoon niet meer op te schaatsen. 35 4. Nu is het 2,5 seconden langzamer dan iedereen wist. En ze moet nog 300 meter schaatsen. En ze mag dus 10 seconden ruim verliezen op deze 3000 meter. 10 seconden 18e van een seconde. Voor de winnares van de 500 meter, Miyota dat deed ze in 39.01 eerder vanavond toen zij vroeg mocht rijden op de 500 meter. Nu moest ze laat rijden in de laatste rit op de 3000 meter. Maar dat doet ze prima. 4.26.60 moet ze rijden om wust voor te blijven in het algemeen klassement. En dat gaat ze prima doen. Ze blijft binnen die 4.26. Ze wordt tweede namelijk op de 3000 meter in 4.19.78. Mio Takagi leidt het algemeen klassement van het WK. Naar de eerste dag. Claudia Pechstein zet de elfde tijd op de klokken. 4:27 voor haar. Wust wint de 3000 meter en klimt daarmee. Perlsnel omhoog in het klassement van 9 naar 2. Maar die ene vrouw die kan ze dus niet voorbij. Want Takagi leidt in het klassement naar de eerste dag uh, met een voorsprong. Omgerekend naar de 1500 meter van morgen. 3 seconden. En 42 honderdste van een seconde, dat is al een groot verschil. En Takagi doet op die 1500 meter niet zo heel veel onder natuurlijk. Voor de Olympisch kampioene voor Irene Wust. Takagi werd immers tweede op die Olympische 1500 meter. En kan dus daar het verlies of binnen de perken houden. Of misschien zelfs wel uitlopen met het oog op de 5000 meter. Takagi leidt, Wust dus op 3,4 seconden tweede en dan een groot gat naar de nummer drie. Want Antoinette de Jong staat al op zes seconden van Takagi... en dus op uh, 2,6 seconden van Irene Wust. Daar kort achter Kikuchi, daar ook kort achter Van de Weiden en een behoorlijk aantal andere dames bij uh, dit WK-allround. Maar in de top zijn de verschillen dus groot. Takagi... 3,4 seconden, Wust 2. En dan op 6 seconden Antoinette de Jong op de derde plaats na de eerste dag van het WK Allround hier in Amsterdam. Maar Lotte van Beek, wie voelt zich nou het lekkers na deze 3000 meter? Is dat Wust of Takagi? Uh, ik denk dat uh, Irene uh, na die 500 meter echt had van ik heb iets recht te zetten. En dat heeft ze zeker gedaan met uh, deze 3 kilometer. En ik denk dat uh, Mio uh, van uh, die vijf, 500 meter zat van nou uh, ik heb mezelf... Dat moet je nooit denken. Uh, ik denk wel dat ze denkt van nou, ik heb mezelf in een uh, superpositie neergezet. En uh, ze heeft ook met deze 3 kilometer laten zien dat, uh, ja, dat het verschil is nu drie seconden op de 500 meter. Dat is wel heel, heel uh, veel. veel. Ja, is heel veel. Veel te veel, Ja. Maar ze, maar ze komt dichterbij, Wus Door een uh, fantastische 3000 meter. Zich goed aangepast. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, en dat, begrijp dat ik neem je ook mee worden. voor morgen. Ja. Voor, voor die 5 kilometer. Uh, die langere afstanden zijn gewoon super lastig. Met deze omstandigheden. Dus uh, ja, ik denk dat uh, iedereen. Uh, over die 3 kilometer. Gewoon heel erg tevreden uh, moet zijn en is. Jij zegt steeds: je, je moet, het is echt anders schaatsen. Hè? Je moet echt een, een andere. Ja, techniek ja. je aanmeten. Ja. Dat is iets wat je uh, moet weten? Zou, zou, zou iedereen dat weten? Ik bedoel, je voelt het wel, maar kan je het ook, is de vraag. Ja, precies. Het aanpassen. En aanpassen. En dan moet het nog ook maar even lukken vandaag. Dus dat, uh, en dat is dan ook het mentale uh, gedeelte wat daar dan bij, uh, bij komt kijken. En je zag dat Annette het, uh, Antoinette de Jong het probeerde. Ja. Uh, hè, die was ook echt zoekende naar die, naar die wat kortere, uh, kortere slag. Maar ja, dat, dat, uh, dat, dat werkte dus niet. Of dat werkte juist een beetje tegen. Ja. Omdat ze het net niet op de, het goede moment deden. De timing was niet goed. En dan speelt het mentale, euh, dan word je een beetje gefrustreerd en denk je, hè, je komt er gewoon niet lekker in. En dat zag je bij de Japanse, zag je dat wel weer heel goed lukken. We gaan even naar de slotfase bij Heracles tegen FC Twente. Richard van der Maden. Ja, we zitten diep in blessuretijd. Het is 2-1 nog altijd voor Herakles tegen het arme FC Twente. Dat ook in de tweede helft weinig kan uitrichten. Twee kansen zijn er geweest via Frederik Jensen. Maar twee keer ook een redding van Castro. En er wordt feest gevierd. Er wordt gesprongen, gedanst. En gezongen op de tribunes, want dit zijn wedstrijden die tellen als je wint. Heracles Almelo was de grote favoriet en maakt dat in deze wedstrijd ook waar. In zes minuten werd een achterstand van 0-1. De goal van Tika Ruini werd omgebogen. En FC Twente is eigenlijk machteloos. Het wordt weer een hele, hele pijnlijke avond voor de ploeg van Gertjan Verbeek. Nog één minuut denk ik ongeveer te spelen. Er is volop gewisseld door John Stegenman. en ook door zijn collega Verbeek en Twente speelt natuurlijk alles of niets met Hoijveld als een soort stormram. Maar hij is dan wel weer gekomen voor een andere spits. Nu misschien toch nog de kans voor FC Twente. Maar die bal wordt over het doel geschoten door Hamdaoui. Dan maakt Castro zich heel erg boos op zijn verdedigers en ook op scheidsrechter Blom. Maar dit was toch ineens in die extra tijd in de laatste minuut van dit duel een hele grote kans voor Mounir El Hamdaoui. Maar het blijft waarschijnlijk bij 2-1 en dan pakt Heracles dus drie belangrijke punten met het oog op de play-offs op Europees voetbal. En wordt het opnieuw een gitzwarte avond voor Gertjan Verbeek voor FC Twente in deze derby tegen Heracles Almelo en het leedvermaat als je zo om je heen kijkt hier in het stadion van Heracles. Dat is natuurlijk groot, want dit zijn wedstrijden vol emoties, vol sentimenten... ...en de zorgen voor FC Twente. Ze worden na vanavond alleen nog maar groter in een weekend... ...waarin de twee grote concurrenten onderin ook... Rode JC en Sparta morgenavond tegen elkaar spelen. Blom kijkt op zijn klok. Hij fluit nog altijd niet af. Laat nog een vrije trap nemen in het voordeel van Heracles Almelo. Dat natuurlijk alle tijd neemt. Hamdaoui pakt die bal snel van achter de zijlijn. En dan tikt Pruppen die bal terug naar zijn keeper. En zal Castro waarschijnlijk de laatste uittrap, de laatste vrije trap gaan nemen van deze wedstrijd. Blom met de hand omhoog. Het publiek kijkt... ...naar Castro die dus een vrije trap gaat nemen in de laatste seconde van dit duel. En dan zal Heracles gaan winnen met 2-1 van FC Twente. Heracles dat in de eerste helft, zeker in de 20 minuten, de eerste 20 minuten het beter had van het spel. Daarna werd het allemaal wat tam, waren er wat kansen in de tweede helft. Werd het spel wat leuker, nu is het Gladon die probeert Peterson te vinden. Dat mislukt en dat is het einde wedstrijd en We gaan hier alle handen omhoog in het stadion. 12.500 toeschouwers... Uitgezonderd natuurlijk het uitvak, want daar wordt getreurd en ge... ja, daar is het een enorme teleurstelling. Want FC Twente verliest met 2-1 in Almelo van Herakles. En hier is de 3000 meter ook gereden. De 500 meter werd gewonnen door Mio Takagi. Irene Wüst wint de 3000 meter onder die zware omstandigheden. We hebben het gehad over een verandering van de techniek. We hebben het gehad over de mindset, Barbara de Loor, wat is, wat is jouw indruk eigenlijk van, van deze eerste dag? Ja, uh, dat, uh, dat, er behoorlijk, uh, dat uh, ja, je aanpassingsvermogen behoorlijk wordt uh, aangesproken. Ja. Dat is denk ik wel de conclusie voor, uh, voor deze avond. En uh, nou ja, Irene neemt dit wel mee uh, voor morgen. Ze staat nu bij Steven Dalenbout. Steven. Yes, Irene. Ja, dit was uh, toch heel anders dan die 500 meter. Wat is er tussen die twee afstanden gebeurd? Nou ja, niet zoveel. <lacht> ik heb een matje gelegen en ik heb even gefietst. Maar nee, ik ben heel blij dat het, uh, dat het zo gelukt is. En, uh, ja, ik heb gewoon uh, iets anders gereden dan binnen. Dus ik heb vooral uh, iets hoger ritme en uh, ja, iets, uh, iets korter. En uh, dat helpt wel bij het ijs. En is dat ook een aanpassing geweest na die 500 meter? Of was dat daar ook al te zien? Ja, ook wel een beetje. 500 meter is natuurlijk wat moeilijker. En uh, daar, uh, ja, op een of andere manier raakte ik daar helemaal niks in de bocht. En uh, dat had ik nu gelukkig wel zo. Ja, het stadion ontplofte, Toen je het ijs opkwam, toen je van start ging, toen je reed... Ja, hij geeft echt een kick. En uh, ondanks de regen is het wel echt fantastisch om hier te schatsen. Het ja, zit vol. Het is alsof er, een, uh, ja, alsof er dan een doelpunt wordt gescoord in de voetbalwedstrijd. Alsof, ja. Zoals Ajax die vroeger speelde. Ja, mooi toch? Geeft echt een kick. Ja. Maar wat, wat is er nou nog mogelijk? Want na die 500 meter... Uh, nou, hoe was het eigenlijk voor jou na die 500 meter? Heb je toen het hoofd al gebogen? Nou ja, de baal ik wel ontzettend natuurlijk. En uh, ja, het was gewoon een grap het gaf En uh, ja, nu heb ik wel zoiets van, ja, ik, uh, ik geef me niet gewonnen. En... Uh, ja, er is van alles mogelijk. Want je zou zeggen 3,4 seconden op de 1500 meter. Ja, dat is wel belachelijk veel. Maar ja, het is een buitentoernooi. Het is buiten en er komt daarna nog een vijf aan. Dus uh, we gaan uh, voor elke meter. Okay. Wat ga je nu doen? Want er is, is, is, is geloof ik nog een, een huldiging of zo. Heen, ik heb het koud. Nou, okay. Yes, Irene Wies, <laughs> dank Ja, die heeft het koud. Die zat hier te rillen in het trainingspakje. En ze loopt niet verder. Ja, nee, ze gaat toch niet naar binnen. Ze wordt tegengehouden. Dus ze moet nog meer interviews geven. Ja, en er is inderdaad nog een uh, huldiging. Hè, daar bij jullie op het uh, middenterrein ja. van uh, de Olympische medaillewinnaar. Sorry. Dus uh, daar zijn we straks natuurlijk ook bij. Barbara de Loor, um, we hadden het over iedereen wust over die aanpassing van de techniek. Dat zegt ze zelf ook, hè? Dat, dat, dat, nou, dat kan ze behoorlijk goed. Ja, goed gelukt. Op de 500 meter gewoon totaal niet. Maar nu uh, heeft ze dat gewoon heel goed opgepakt. Um, natuurlijk, zegt zij, alles kan nog. En dat hebben we ook gezien. Uh, en zeker buiten kan alles nog. Maar hoe reëel is het? Ja, uh, ja... Het is allemaal. Ja, het, ja, dan moet er echt wel iets verrassends uh, gaan gebeuren. Dat is uh, valpartij of wat, uh, wat dan ook. Maar het is een enorm gat. En ik had er, ik had er echt uh, uh, ingeschat op. Uh, negen, ik dacht, nou, oké, okay, 39 laag uh, taka, uh, Takaki. Ja. En toen dacht ik, van, nou dan moet iedereen ook net onder die 40 rijden. Dus 39 hoog. En dan hou je het, uh, hou je het mooi, uh, mooi compact. Maar uh, ja, 40-8 komt er dan mee. En dat is dan zo zonde ja. voor, voor je, de rest van je toernooi. Uh, jij hebt in 2005 dit ook meegemaakt. Uh, werd je wereldkampioen op de 1000 meter. Uh, in deze omstandigheden. Dat is iets wat je... Je hele leven bijblijven, denk ik. Hè? En zeker ook doordat het buiten is. Denk je dat dat bij Wust ook zo gebeurt? Ze ja, dus denk... klinkt ontzettend enthousiast erover. Ja, precies. Want dit is natuurlijk wel een hele unieke locatie. En uh, ja, dit is wel een evenement uh, waar, waar, je nog lang, waar, waar mensen nog lang over zullen praten. En uh, dat is net, uh, net als Boedapest. Uh, daar heeft iedereen het ook nog over. Ja, en, uh, 2001, hè? Ja. Dus dat was ook uh, buiten, sprookjesachtig. Dat uh, smiddags de wedstrijden stopgezet werden. omdat het ijs aan het smelten was. En s'avonds gingen de wedstrijden weer gewoon door. Weet je, dat zijn toch wel gewoon hele uh, unieke en, en mooie, mooie evenementen. Dus uh, ja, dat maakt dit. Uh, dat, dat is wel extra show nu aan dit uh, hele toernooi. Uh, Antoinette Jong, nog even naar, uh, naar de ranglijst. Is de nummer drie. Zou, zou zij nog iets meer kunnen, denk jij? Nou ja, als ik het uh, een beetje zo kijk... dan denk ik dat, uh, dat die Nederlandse dames wel gewoon achter elkaar kunnen eindigen. Dus uh, uh, Japan er nog even tussenuit, hè? nummer 4. Ja, zeggen we Takagi op één, dan Wust. Ja, Antoinette de Jong en, dan en uh, An Anouk van der Weijden. Die heeft ook de spirit uh, behoorlijk te pakken. Ja, het is haar laatste, haar laatste weekend en hierna... Uh, is het over en uit met schaatsen. Dus dat zal haar uh, toch, uh, toch ook iets, uh, iets extra's geven. En uh, ja, dat, dat zie je ook wel een beetje aan, uh, aan hoe, ze, hoe ze gewoon uit haar ogen kijkt uh, dit, uh, vanavond. Ja, uh, ja je, ze gaat iets afsluiten. En, uh, en, en dus de opdracht uh, dit weekend om nog één keer... Alles te geven. Zullen we het gewoon over vier jaar nog een keer doen? Zo'n WK Allround, maar dan in Bieslet? Ja, ik vind dat uh, ik vind het machtig. Bieslet is leuk hoor. Daar ja. heb ik wel een keer U2 heb ik daar, uh, live gezien. Dat uh, waanzinnig mooi stadion. Dankjewel, Barbara Leloor. Um, wij gaan uh, er even tussenuit. En zijn straks bij u terug met uh, bij bijvoorbeeld... het bal der kampioenen straks op het middenterrein. Tot zo!